Op Amsterdam-CS werd het druk in de treinen naar Zandvoort en de politie werd te hulp geroepen om de reizigersstromen in goede banen te leiden. In het Vondelpark werden de zijingangen gesloten om de instroom van nieuwe bezoekers te beperken. In Duitse steden is opnieuw gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen van de regering. In Berlijn, maar ook in Stuttgart kwamen bij de zevende Waken voor de grondwet weer duizenden demonstranten bij elkaar. In Stuttgart waren duizenden mensen op de been en het bleef er wel rustig.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 Die probeert al een jaar lang om de Libische hoofdstad in handen te krijgen. Een vrouw die urenlang in de zendmast in Bemmel zat... is daardoor vanavond door een arrestatieteam uitgehaald. De vrouw was de zendmast ingeklommen en zat helemaal in de topje. Waarom is onduidelijk. Ze is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De afgelopen maanden werden er meerdere zendmasten in brand gestoken vanwege onrust over het 5G-netwerk. Tegenstanders denken dat de 5G-straling schadelijk is voor de gezondheid en het coronavirus verspreidt. Wetenschappers noemen dat onzin. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 9. Morgen begint met bewolking en zon. In de loop van de middag gaat het flink waaien vanuit het noorden en dan stroomt er ook koude lucht het land binnen. Tot 14 graden op de Wadden tot 22 in Limburg.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 Zin in Zandvoort? Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu het weekend in. Dori Interimo interrimo adiabare dori me. Amen o, amen o, lanciremo, antire, me. Me dancing under my skin. Yeah.